In Brazilië heeft de politie 13 bankovervallers doodgeschoten. De bende wilde in Salvador een geldautomaat opblazen toen de politie ingreep. Bij de schietpartij raakten drie andere verdachten en een agent gewond. Volgens de lokale politie wilde een groep van 30 mensen de bank beroven. Critici beschuldigen de politie van excessief geweld. De Nigeriaanse terreurorganisatie Boko Haram beschikte over 4000 tot 6000 geharde strijders. Dat is de inschatting van Amerikaanse inlichtingendiensten... De terreurgroep pleegde de afgelopen vijf jaar moordpartijen en ontvoeringen in Nigeria. De groep wil in Nigeria een islamitische staat beginnen. Een drugslaboratorium dat in Den Bosch werd ontdekt heeft mogelijk een tweede leven geëist. In een ziekenhuis in Tilburg overleed een man die het pand heeft bezocht, meldt het Brabants Dagblad. Vermoedelijk heeft de man chemische dampen ingeademd. Het drugslab werd donderdag ontdekt in een flatwoning en daar werd ook de eerste dode gevonden.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 Het weer, het vriest. Overdag trekken wolken over het land... en kan er wat motregen vallen. Af en toe zon en het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het yes, yes, yes. al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Het is de nachtmarathon deeltje 3... met zometeen Treintje Oosterhuis. Na Phil Collins. walk alone. Ik kijk even naar de overkant. Uh, gaan we het hiermee redden op het Eurovisie Songfestival of zijn we verrekte kansloos? Nou, ik denk uh, kansloos eerlijk gezegd. Jij denkt kan Waarom denk je kansloos? <laughs> nou ja, nee. Het heeft het niet voor mij. Wai, why, why, why, why, denk je kansloos? Ja. ja weet ja. je niet. Oké. Okay. Maar het kan zomaar wel iets zijn hoor, want ik heb eigenlijk helemaal niks met het Songfestival. Dus, dus het zou ook zomaar zo kunnen. Voor, ja. voor mij is het kansloos, ja. laat ik het zo zeggen. Nee, dat snap ik wel. Oké, okay, alright, Treintje Oosterijs hoorde je walk along. En daarvoor ook nog veel collants. Something happened on the way to heaven. Ik ga je even een hele coole introductie geven. Ben je er klaar voor? Ja hoor. CFM Zandvoort. Met Edwin de Wit. Zo ging dat. Uh... Ja, zo ging dat. Hé, <laughs> hey, ik hoorde iets over een telefoon. Want um, we hebben natuurlijk niet de afgelopen 25 jaar alleen maar voor de schermen uh, dingen gedaan. Maar achter de schermen is er natuurlijk ook een heleboel gebeurd. Ja, ja, ja. En ik hoorde iets over een telefoon. Nou, um, jaren terug. In de watertoren zaten we toen. Toen we nog met Nokia's rondliepen? Uh, nee, die hadden we waarschijnlijk nog niet eens. <laughs> we moesten nog draaien. Ja, er de was, de Serieus, er was een draaischijftelefoon. Ja. En uh, die draaischijftelefoon uh, zat op slot. Ja. Want uh, de kosten liepen een beetje te hoog op. <laughs> al die, al die prankcalls naar de porno lijnen, dat ja. soort dingen. Ja, ja, ja, ja. precies. Dus uh, sleuteltje erin. En uh, toen dachten ze van het uh, bestuur van... Ah, dan zullen ze vast niet meer bellen. En ja, ik weet niet of je dat uh, systeem kent, maar je had van die pulstelefoons waren dat, die draaischijven. En dat werkte als je luisterde, dan hoor je ook tak tak tak tak, tak, tak, tak Ja, ja, ja. Tak, tak, tak, tak, tak. En als je met, uh, op de plek waar je ophangt, als je daarmee er gewoon opslaat, ja. dan kan je dus ook bellen. Dus de 0 is dan 10 keer. Je moest ja, altijd die... eerst een buiten 0 bellen, dus het was altijd 10 <laughs> keer en dan een 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. En dan... Dus op een even, gegeven, moment werden, wachten, er, op een gegeven moment werden de kosten voor de hardware ook nog hoger... omdat er steeds op die telefoon geramd werd. Ja, want je belde heel vaak verkeerd. <laughs> Hallo, met Nigeria? Dat, ja. dat idee een precies, beetje. Precies, ja. Je ja. uh, kunt een miljoen dat, uh, krijgen van mij, dan moet je wel eerst 1500 dollar overmaken. Ja, precies, dat is verhaal, tegenwoordig. Ja. Ja. Ja. En, uh, maar uiteindelijk zijn ze daar achter gekomen. Ja, en, en toen, toen, uh, <laughs> nou ja, toen hebben we daar een gesprekje over gehad met z'n allen. En toen ben je gestopt, dat moment. To toen zeg maar. zijn we gestopt, ja, klopt. Ja. Oké, okay, nou mooi verhaal hoor, jongen. Zijn er nog meer van dit soort? Nou, ben ik wel even nieuwsgierig. Nou, gekke verhaal. ja, er zijn, zijn er een heleboel. Ja? Ik zat even te denken wat, wat me zo te binnen schiet. Het is, is niet echt een gek verhaal, maar het is wel een verhaal over um, uh, René en Gaston. Ik weet niet of je die als band kent. Of... Ik heb werkelijk waar geen idee. Oké, okay, nou, Chocolate Puma, zeg je dat iets? Chocolat Puma, zeg mij zeker wel. Kijk, dat is van deze tijd. Ja. Dat is dezelfde band. Ja? Uh, in die tijd uh, hebben ze elkaar ontmoet in de Watertoren. Oké. Okay. René uh, is de ene helft van Chocolate Puma en die... Uh, uh, had een programma hier, dat heette Eskimotion op zaterdagavond. Ja. En um, op een gegeven moment... Uh, uh, Gaston die luisterde naar dat radioprogramma... en uiteindelijk uh, kwam Gaston uh, hier naartoe... en hebben ze elkaar uh, uh, zeg maar ontmoet. Oh, wat vet. En zo zijn ze ook begonnen met muziek maken. Ja, ik, heb, uh, ik ben wel eens hard gegaan op die gast ook. Ja, nee. ja en, en wat, wat ik zelf een van de beste plaatsen van hun vind... is Give It Up. Ik weet niet of je die al kent. Ja, ik zit, ik zit nu met Step Back. Even kijken. Oh, die is pas uit. Ja, die is pas uit. Ja. Ja, uit. Wil je ja. die doen? Uh, Juist ja, goed. Zal ik het heel even afmaken? Oh, of ja, nou? tuur oh, ja, tuurlijk. ja tuurlijk. tuurlijk. Nee, ik <laughs> start een muziekje voor jullie. Okay. Um, zij hadden... Uh, uh, nog wat tijd over. In de studio zaten ze om muziek te maken. En uh, de plaats die ze... Uh, uh, toen gemaakt hebben... Ja. Was, ze hadden, ja, omdat ze eigenlijk geen tijd hadden... Hebben ze eigenlijk een jingle wilden ze maken. Ja. Voor het radioprogramma. Ja. En dat was dus Give It Up. Met die trommels van the Goodman. En uiteindelijk is dat een plaat geworden. En dat is een van de na nou, hun best verkopende plaat geweest. Wat super gaaf. Ja, het zijn echt super chille gasten. Ja. Die kunnen super goed Je hoort van hier op CFM. straight to the floor. floor the Weet je nog, dat, um, ik ben naar Sensation geweest afgelopen jaar. En dat was toen uh, na die WK-wedstrijd Nederland-Mexico. Mm -hmm. En die hadden we naar penalties, geloof ik, hadden we die gewonnen... En toen was iedereen euforisch daar en bij dat Sensation White. En toen kwam die countdown met heel veel vuurwerk, bla bla bla. En toen startten ze deze in. Echt waar? En dat oh, was dat is cool. zo ja. ongelooflijk gaaf. Want iedereen was super euforisch omdat we gewonnen hadden. Ja. Dat zag er natuurlijk ook even uit dat we helemaal weggespeeld zouden worden. En dat je dan wint met penalties. En dan ben je op Sensation. En dan heb je die countdown vuurwerk. En dan bam, deze. Ja, dat, dat was cool. Dat was ja. super vet, was dit. Tof om te horen. Chocolate Puma en Chris Kiss Step Back hier in de nachtmarathon. Van CFM. Zometeen gaat het eens even over een plaat die jij gemaakt hebt. 1983. Toen was de omroep min 7, hoppateetje. weer nog... Like I love you. Heb jij nou een plaat gemaakt? Um, ja. ja. In de tijd dat ik bij CFM zat zelf. Ook echt? Ja, ja. Toen was er nog geen Fruity Loop zeker? Uh, nee, dat ik uh... heb toen... Uh, in de Via Via... Ja. Ik weet niet of je dat uh, iets zegt. De dat Via Via was een uh, geel krantje. Ik weet dat het iets uit Harry Potter is, maar zeg... wat is Via Via verder is, dat... Uh... Nee, nee, dat is zeg maar een voorloper van uh, Marktplaats. ja. Uh, dan kocht je gewoon een krantje bij de ACO. En dan, uh, daar stonden allemaal advertenties in. Ja. En dat en, ging dan via-via op die manier. Klopt. Ja, ja, ja. Okay. ja. Dus dat was ook de naam. En um, in de via-via had ik een uh, Atari ST gekocht. Ja. En uh, van uh, uh, Olaf Basowski. Ik weet niet of die naam wat zegt. Nee. Uh, nou, dat is, uh, je, je zit niet in de, in de dance muziek, denk ik. Nou, een beetje, maar uh, okay. ook weer niet extreem. Ah, oh, oké. Okay. Nou, Olaf Basowski is een uh, producer die. Vroeger uh, muziek maakt voor de Bond van Doorstarter. Ja. Nou, dat is echt heel lang geleden. En wat, is de, wat was de Bond van Doorstarters? Dat was op uh, Radio 3. Ja. Uh, een uh, ja, soort mix uh, momentje, zeg maar. Ja, ja, ja. Een, een mix van een, uh, van een half uur, volgens mij. En uh, daar zat dan uh, muziek van, uh, van Olaf in. En Olaf heeft uh, later echt heel veel platen gemaakt. Ja. En uh, uh, Olaf kwam uit Haarlem. Heel veel mensen uit de regio uh, uh, kende ik daardoor. Dus ook door, door CFM. Um, ik was trouwens via CFM aan hem gekoppeld. Dat is wel grappig, zit ik opeens te denken. We hadden vroeger had een top of the hour. Ja. Allemaal fragmentjes bij elkaar. En uh, toen werd ik uh, uh, via Lennart Groot... een van degenen die uh, de vergunning uh, voor CFM uh, binnen had gehaald... Uh, benaderd om, uh, om eens contact op te nemen met Olaf. Ik uh, naar Olaf toe. En toen zei hij, uh, Olaf... Uh, hij uh, heeft alleen geen cassettedek. Ja. En ik had net een heel duur cassettedek gekocht. Dus jij erg... dacht, yes. Want ik, nou, ik vond het erg moeilijk om een cassettedek af te staan. Uiteindelijk heb ik dat gedaan en uh, had hij een toffe die gemaakt. En dat was wel heel grappig. Uh. Dus maar ik heb van hem dus een uh, sampler gekocht. En ik heb los uh, via die Via Via nog uh, wat andere instrumenten gekocht. Een paar nieuwe dingen gekocht en uh, heel veel uh, muziek proberen te maken. En elke keer kwam ik uh, bij René van René en Gaston. En. Uh, was het van, ja, leuk. Niet heel positief, maar, uh, vind ik dat zo? Nee. Nee, nee, dat was het ook niet. En vervolgens... Uh, uh, of op, opeens... Uh, hadden zij net een berichtje gekregen... dat uh, hun plaat gesampled was door Simply Red. Ja. Fairground, dat liedje ken je misschien wel? Die met ken die ik direct. wel, zeker. Nou, daar zitten die trommels in. Oké, okay, vet. En uh, dus zij hadden net een cassettebandje binnen... met uh, de demo van uh, Simply Red. Ja. En of zij dat goed wilde keuren. En ik kwam met mijn demo bij hun binnen. En uh, toen zei een van de twee, zei... Ja, leuk. Vet. En ik zag de andere langzaam wegkijken van... Hmm. <laughs> en uiteindelijk uh, uh, heb ik daardoor mijn uh, uh, platendeal gekregen. Ja. En heb ik iets van uh, een stuk of dertig platen, denk ik, uh, uitgebracht. Oh, ook echt serieus gewoon. Ja, zeker serieus. En we gaan er nu naar eentje luisteren. En welke is dat? Um, ik weet niet welke je op hebt gezet. Ik heb Hold tijd hier klaar staan. Oh, oké. Okay. Uh, de, de bovenste? Ja, de Original Mix. Oh, oké. Okay. Nou, deze heb ik uh, bij mijn ouders thuis op mijn slaapkamer gemaakt. Oh, ook echt van classic uh, boven op zolder. Precies. Tussen het stof. Ja. Daar gaan we... Er... Uh, oké. Okay. Ik uh, kan je vertellen dat er uh, nou, net in uh, eind 2014 uh, een vinyl remix uh, uh, nog is uitgebracht. Oké. Okay. En hij is nu... Uh, nou ja. Binnenkort komt hij op mp3 nog uit de, de 2015-versie, zeg maar. Nog beschikbaar. Lambda ja, en Hold on Tide... De laatste 6 uur van 95 zijn voor ZFM's aftelling. Van Kampen, De Wit, van de Velden en Luiten zijn de hele avond binnen en buiten. In ZFM's aftelling hoor je alleen maar hits uit de jaren 90 en kun je leuke prijzen winnen. Tussen 6 en 8 zijn van Kampen en De Wit binnen en van de Velden en Luiten buiten. Tussen 8 en 10 gaat van de Velden naar binnen en blijft Luiten buiten. En tussen 10 en 12 gaan we aftellen met van Kampen, De Wit, van de Velden en Luiten buiten. Knal mee, de laatste zes uur van 95. Op het eentje, kijk eens aan. Zometeen hier Marco Borsato, ook Hooger komt eraan. Eerst dan nu echt tijd voor dat classic weerbericht. Oh, <laughs> Zo dit. <laughs> Jij moet het weer doen Martijn. Oh, ik moet gewoon het ja, ja, weer doen. Het, af... Zullen we het even opnieuw doen? Ja, ja okay. doen we het nog een keertje opnieuw. Zometeen maar... Marco Borsato, ook Hooger komt eraan. Eerst tijd voor je weerbericht. Ja, ik... En nu mag je. We ja, zien ja, ook helemaal oh. niks meer. Ja, nee, is doe, doe jij het bovenste deel, doe ik het onderste deel. Hartstikke goed. Vanochtend bewolkt en soms wat motregen en eerst lokaal wat ijzel. In het zuidwesten eerst nog wat zon. En vanmiddag in het noorden, op het noorden droog. En de temperatuur vanmiddag 3 tot 8 graden. Morgen zondag uh, opklaringen in het tweede... Wat zegt dat nou? Middaghelft. Ja, Dat is een raar woord. Middaghelft. In de tweede middaghelft bewolkt en vanuit het noorden regen. Stevige noordwestelijke wind: 5 tot 8 graden. De marathon en hier is Hoosier.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 and me to be well hey, hey.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 Over dat ene moeilijke wijf gaat het liedje Marco Borsato en Vrij zijn. Nou goos je nog. Take me the church. CFM. Request. Ja, je hebt allemaal wel van die platen die je voor het eerst hoort op de radio. Die je ontdekt via de radio. Die je associeert met um, nou ja, de vrijwilligersorganisatie waar je werkt. En welke plaat is dat voor jou, Marcus? Ja, dat is van Klankarousel. En dat is Zonnentand. En hoe zit dat precies? Waarom associeer je die sterk met CFM? Nee, nou, eigenlijk omdat ik hem hier een beetje gevonden heb. Ik heb hem eerder gehoord. En dan heb ik hem op uh, ZFM een keer gehoord. En ik dacht... Hmm... Ik wil als, als, als deze horen. Als ik hem hier hoor, dan kan ik één ding doen. En dat is in ieder geval even kijken hoe die heet. Ja, dan heb je natuurlijk uh, toegang tot de hele computer. Precies, dan kan je nog eens een keer terugkijken wat er gedraaid is. En dan kan je dat even checken. En uh, daarna meteen in je Spotify-lijstje en ga met die banaan. Ja, ik doe alleen niet in Spotify. <lacht> wat doe je dan? Een kopen. Ja, tuurlijk. Ja. Op, op YouTorrent.com. Ik zei niet waar. CFM Request. Het is uh, grappig dat een uh, plaat waar geen tekst in zit je toch zoveel beeld kan geven. Ibiza, s ochtends uurtje of negen, de strand komt op, jij ligt op het strand. Heerlijk. Sonnentans, klankcarousel, de ultieme classic van Marcus. Ja, niet alleen van mij. Ja. Maar het was ook ons verbouwlied hier. Of, je toen in oh, deze studio Er hebben. Jullie stonden zo uh, met de kast. Tada tada tada tada, ja, ik zie in het helemaal <laughs> van. Heerlijk. Uh, Sonnentans, klankcarousel hier bij ZFM. Feet Een liedje over de Friendzone, de Studio Killers Jenny, wij zien. hiervan. En ook Madea nog samen met Kian en Your Aunt. Um, yes. De Estavette. Ja, wij zijn uh, afgelopen woensdag met onze eerste editie van Stef en Stijn begonnen. En, uh, maar goed, dan je vierde ook meteen hier ook in die nacht. Zo'n hele nacht. En dan, uh, dat hebben wij doorgegeven aan klasgenoten. En dan krijg je altijd. Ja, tuurlijk ga ik luisteren. En ik ben er de hele nacht bij. En ik heb ook Red Bull ingeslagen. En ja, dan weet je het. Gewoon de helft, driekwart, negentig procent. Gewoon 99 procent luistert dan niet. Nee. Dus. Ja, dat is gewoon, vind ik gewoon verraad. Ja, ik dat is ook dan. een soort verraad, ja. ja. Dat is gewoon echt ernstig. vind ik gewoon zuur. Ja, gewoon het hoort zuur, een, het is gewoon dan, zuur. Daar hou je gewoon een paar maanden gevangenis voor in te gaan, op zijn minst. Ja, wel nou, voor de kwaliteit die wij leven. Daar moet v iedereen gewoon naar luisteren. Exact. Dus die hypocratie, die gaan we nu testen. Oh. We gaan namelijk, ik heb hier namelijk een lijstje met vijf namen van mensen die gezegd hebben dat ze gingen luisteren. Oh, in jij, in principe, bent echt, jij bent echt een smeerlap. Als ze nu luisteren, dan zouden ze in principe ook toch nog hun telefoon moeten hebben. En dan zouden ze dus ook weten dat, we nu, dat we nu gaan bellen. Dan zouden ze het direct op moeten nemen. Ja, dus ik heb nu het nummer van Roel ingetoet. Die arme jongen, die hebben we echt al vorige keer ook al gebeld. Ja, die wordt helemaal gek van ons. Ik eigenlijk... vind het zielig voor maar ook wel weer grappig. Had hij hier maar bij moeten zijn. Ik krijg nu gewoon de keystone. Dat gaat niet... hebben, ze, hebben ze mijn telefoon ook geblokkeerd inmiddels? Even kijken. Hij slaapt gewoon al, denk ik. Ik, ik kan helemaal niet bellen. Lukt het? Oké. Okay. Oh ja, hij gaat over, hij gaat over. Mijn telefoon 1. Ja. <coughs> Klinkt niet veelbelovend, hè? Nee, als je hier geluisterd had, had hij waarschijnlijk al opgenomen. Oh. Ik wil hem wel op zijn minst... <tost> Het <tost> is je vriendin, toch? Nee, dat was hij toen hij uh, drie jaar jonger was. <hij <hij dat hij nog niet een baardje is. Nee. <hij, hij, heeft nog geen, hij heeft nog helemaal geen baard, maar hij had in ieder geval geen baard. Ja, dat daar was hij toen bij, inderdaad. De beste nou, jammer. Ja, balen. Nou ja, ja. nummer 1 dus mislukt. Maar we gaan de volgende keer gewoon nog een keer. Proberen, we gaan volgende we nog iemand anders bellen. Nou, gewoon nog een keer rol. Het is ook wel grappig dat we gewoon iemand bent dat we die dan gewoon wakker bellen uiteindelijk. Dat het gewoon kut ja, is. Ja, dat zou, daar zou die gewoon boos van ons worden. Ja. Gewoon ruzie op de radio. Op ja. Wat, wat, wat? Er wordt gewezen. Wat is er? Hij gaat over. Oh, hij gaat over! Hallo, zie je fan met Stefan. Ik, ik hoor weer niks. Hallo? Ja. Hallo? Hij heeft die opgehangen. Wat is. <sleuk> Met Stefan. Hallo? Oh, hallo? Van een En <laughs> wat heeft de <een> studio nummer <laughs> over. iemand. Hé, hey, met geile greet. <laughs> hallo? Wat wil je van me? Oh, wat is dit nou weer voor een deceptie, zeg? Hallo? Heb we iemand een lijn, of niet? Ja, weet ik niet. Uh, jawel, iemand hangt. Volgens mij zit hier gewoon iemand te bellen. Wordt je naar nou in de zijk genomen? Hallo? Nee. is echt een heger. Ja. Hij wil gewoon jouw stem horen, of zij. Hallo? Pst, pst. Misschien als Inna gaat zingen, dat hij dan gaat... Dat kun je proberen. Hier, hoor je dus Inna, Roemeens. knap meisje. Ik ken haar niet. Ben je inna niet? Ja, nou, de muziek wel, maar ik weet niet hoe ze eruit ziet. Let op de komt zo meteen een stem en dan doe ik inna. <laughs> hey, amazing we zien hem. Heigen, wat, wat, wat erg, wat erg. En hey, nou worden je hier bij ZFM Amazing. En zometeen zijn we nog meer bij terug. Met nog meer Amazing Hit. Olly Murs en Treffy McCoy komt eraan. Wrapped up. I Jesse McCarthy, beautiful soul. En we gaan weer bellen. Kijken of nu iemand wel opneemt en niet terugbelt. Super creepy. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer.